Ritme, ritme van CFM Together Hallo.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 Let me get that. This is hers. I'm falling into you. I will love your How y'all grew too. I've been You can't.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 ...en 105 het vereiste minimumniveau. Daardoor kon ABP de pensioenen niet aan de inflatie aanpassen. ABP hoefde de pensioenen niet te verlagen... ...omdat het fonds het beter deed dan het herstelplan aangaf. In de derde stad van Syrië, Homs, worden woonwijken beschoten door legertanks. Getuigen meldden explosies van tankgranaten en zwaar machinegeweervuur. Homs is, van een van de is een van de steden waar het verzet tegen president Assad het grootst is. Ook in andere Syrische steden is het verzet van de anti-regeringsbetogers nog niet gebroken. Bij het geweld tegen de betogers zijn afgelopen weken in Syrië honderden mensen omgekomen. De PVV wil dat Nederland helpt bij het voltooien van een spoorlijn in Israël. Dat blijkt uit Kamervragen van PVV-kamerlid Roon. De spoorlijn tussen Tel Aviv en Jeruzalem loopt deels door Palestijns gebied op de westelijke Jordaan oever. En daarom is spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn gestopt met de aanleg. De roon zou het een mooi gebaar vinden als Nederlanders de Israëliërs gaat helpen. De vervoerbedrijven RET uit Rotterdam en HTM uit Den Haag voeren serieuze fusiegesprekken met elkaar. Door te fuseren kan een deel van de voorgenomen bezuinigingen worden uitgevoerd. Volgens de RET is het ministerie van Verkeer op de hoogte van de fusieplannen. Met de wethouders in Den Haag en Rotterdam moet nog worden gesproken.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 Het weer vanochtend op de meeste plaatsen vrij zonnig. Vanmiddag ontstaan in het binnenland stapelwolken. Maar het blijft overwegend droog. Het wordt. Overzicht van. Dit is aangekomen. Alleen de sneeuwheid komt bij de aanrollers. WB. Op de A, er staan vier Amsterdam U Dennen. graag wordt recht van mijnen. Controleer overzicht. Tussen A, geknopen. Badden. De snuifdorp. Het komt. En zoetwar. Rol door dorp. En op de A, 4 Vier Den Haag wordt Dennen. Maar graag wordt Controleerd. Tussen Alkmaar Maar en knopen. Badden. Badden. Badden. En zoetwar. Tot de dorp. Voor de verkeersinformatie. En op de formaat A, negatie. Alkmaar. Amstelvee. Tussen Alkmaar. En knopen. Badden. Tot Tot zover de verkeersinformatie.